...werden ze na trouwe dienst aan het koninkrijk ontslagen en moesten ze rond... ...veel mensen gebroken, aldus Roemer, die hoopt op verzoening. De 30 VN-waarnemers, die moeten toezien op de naleving van het staakt het vuur in Syrië, zijn welkom in het land. Dat heeft een regeringswoordvoerder gezegd. De eerste zes waarnemers komen nog vanavond aan en gaan morgen al aan de slag om het werk voor zo'n 20 andere VN-waarnemers voor te bereiden.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 Met nog vier wedstrijden te gaan staat Ajax zes punten voor op de nummers 2 en 3, AZ en Feyenoord. De andere uitslagen, Utrecht won thuis met 4-2 van VVV. Vitesse Aru Den Haag werd 1-0, Groningen Roda JC 0-1 en Herakles tegen RKC is nog bezig. Het weer overwegend bewolkt, maar vanavond klaart het op. Morgen af en toe zon in het kans op een buit worden dan zo'n 9 graden. Dit was het.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 Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelstcontroles op de A6 tussen Jouren en Emmeloord. En op de A67 tussen Venlo en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you.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 De laatste keer dat hij in Nederland was, was um, trad hij op vand, uh, met zijn Good Evening Euro Tour. Dat was in, uh, uh, in de Arnhemse Gelderdome. En uh, de voorverkoop van voor het concert gaat uh, 24 maart van start. Nou, het is zover muzieknieuws. Ik hoop dat je een stuk wijzer bent geweest dat je vandaag uh, weer even kan zeggen aan de e-tafel. Hé, hey, weet je dat Madonna nog een tweede concert gaat geven? Is dat even leuk? Tweede uur en twee view. Straks popster Henry. Wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied? En zometeen alle campagneliedjes van Obama zijn nu te zien in een handig overzicht op Spotify. Heb je het al gehoord? Obama is, heeft ook gezongen. Tijdens een persconferentie hij zong hij namelijk een nummer van Al Green. Nou ja, later meer erover. 4. Get in the cloud.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 Uh, bijvoorbeeld Ray La Montagne.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 Het Showbiznieuws nieuws met Popstar Henry het is weer zaterdag rond half zeven. Dat wil zeggen dat het tijd is voor Popstar Henry. Ja, goedemiddag allemaal. Goedenavond eigenlijk al. Goedenavond. Uh, lekker koud jongens. En een prachtige, prachtige winterdag geweest vandaag. En, uh, ja, het is jammer dat het afgelopen is. H hè? Heb je nog geschaatst? Ik heb helaas niet kunnen schaatsen, nee. Oké. Okay. Ja, nee, ik heb mijn schaatsen die, uh, die ik nergens meer vinden. Dus <laughs> ik heb dit om andere te kopen dan voor één dag. Dus maar het was een geweldige dag vandaag. Hè? Ja, het was een mooie dag, je, je zeker weten. Ja.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 ja, die is weer thuisgekomen met zijn ruzie heeft met, uh, met, met de man. Oh? Dus die hebben een groot hoogslopende ruzie. En uh, ja, René Huisman zelf zegt ook, wat een kleine ruzie. Hij zegt hier van, we leven in het moment nacht een nachtmerrie die geen enkele oude toe bent. Ja. Ja, ja. En Loppie wordt uh, meermalen bedreigd en gekleineerd. Uh, en uh, ja, zegt zeg toch een moment ook van, ja, ik had, uh, ik had, uh, ik had inderdaad René toch die, uh, die ellende willen besparen. Maar ze komt inderdaad uiteindelijk niet meer uithouden. En uh, die drinkt nogal veel. En uh, als hij weer gedronken heeft, is hij agressief. Okay. En, uh, ja, ze is ook bang van hem geworden dat ze op de bank ging slapen <laughs> en daarvoor liet ze openstaan, dat ze, ze zo. sneller in de muur kon vluchten. Ja. Maar goed, zegt ze, de man, van wie ze zo fliet zegt, zegt ze, die heeft zich op als een tyran. Oké. Okay. Nou goed, ik, ik kan er natuurlijk niet over oordelen wat er precies gebeurd is. Ja, dit, dit is dan, als het zover gaat, dat de ruzie uit de aard en uh, dit soort dingen, dat zijn we beter wegwezen natuurlijk, hè. Ja, tuurlijk, logisch.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 ja in het programma van gaat vanavond die gaat op acht afleveringen wordt het uitgezonden op projecten oplichters en malafide bedrijven en internetfraudeurs en zoals die langs bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen die burgers proberen af te poeien. dus ja daar komt een heel spannend programma ja spannende televisie ik ben benieuwd ja zeker weten ja goed en dan ja André Reu die is weer uit balans hè is dat zo ja die heeft een virusinfectie opgelopen waardoor hij in lastig van profiessen en ze niet kan houden en hij, ja, hij kan niks, bij niks aan doen dan op bed blijven liggen. Zo. Ja, goed. Dat ik, heb je wel eens met virusinfecties. Dat kom... uh, kan inderdaad op je hypofyse werken. Doe je je evenwicht op een gegeven moment niet te houden. En dan, dan moet je gaan liggen, hè? Komt dat, denk je, omdat hij te hard werkt? Uh, nou, ik weet niet of dat het met elkaar te maken heeft. Maar ja, een virusinfectie, dat is natuurlijk iets anders dan hard werken. Maar uh, misschien, misschien heeft het ook met elkaar, met elkaar te maken. Dat zou best kunnen. Ja. Huh? Goed, ja. En dan hebben we natuurlijk onze...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 uh, het is een beetje gelicht, uh, ja, alles geknipt en gepakt, en, uh, er, er mag geen fouten in zitten. En, uh, ja, dat, dat valt er, daardoor wordt het een beetje statisch. Ja. Uh, dat, dat vind ik wel het jammer hè, van uh, The Winner is. Ja, uh. ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar ja, The, The Voice, uh, en, zeker met gisteravond The Voice Kids. Yeah.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 En de Voice of Wolf en de Voice Kids uh, heeft het natuurlijk wel. Ja, en dat, dat, daar keken maar liefst 2,6 miljoen mensen naar. Ja, het is Ongelofelijk. het is zo populair hè, de Voice Kids. Maar het is ook heel erg leuk, vind ik. Ja, absoluut. Dus uh, gisteren ik heb er uh, ik mijn voorzien naar gekeken. Uh, ik vond dat er iets minder talent in waren dan vorige week, maar het was gewoon leuk. Je ziet hem af en toe hoe de, de ouders reageren, dan denk je van oh, is was dan mogelijk?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 The fame and all the riches Will one they fade away And while they never last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 Brouwers, die kennen we wel, hè, de show. Ja. Jeff van Vliet, hebben we ook wel eens in de uitzending gehad. Jantje Spel, Samantha Steenwijk, Johnny van Van Roy Leo Nardel van. Laat de boel maar lekker waaien, natuurlijk. Hè. Laat de boel maar lekker waaien. Ja, daar heb je het rammeland. <laughs> en een uh, mystery guest komt er ook. En uh, de presentatie is uh, door een echte Amsterdammer, Henk.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 Heel fijn weekend. Geen pascal in ieder geval. Nee, nee, nee. Die jongen, die, uh, die moeten we niet meer plagen. Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, morgen. Zondag in Kermelland vanaf twee uur met twee kaartjes voor de huisuitbeurs. Oh, Ook gezellig. Dus wil je die winnen, luister morgen naar Zondag in Dat Hé, hey, gooi. Fijne avond. Ja, jij ook. Dankjewel. En de luisterers ook tot de volgende week. Jeet.